Prachtig project met, uh, met woningbouw uh, waar heel Zandvoort op, uh, op zit te wachten. En dan krijg je toch weer een paar uur voor tijd een klein kinkje in de kabel. En dat is niet de eerste keer. En dat vind ik, vind ik persoonlijk jammer. Hè? Ja. Uh, toch, meneer Bluis? Jammer. <laughs> dat zei u ook. Ja. En, en dat maakt het dan net weer even een ander raadstuk hiervan. En uh, daarom wil ik toch nog even de discussie afwachten. En met name de antwoorden in hoeverre dit van invloed is op, op, nou, op, op andere zaken. Zoals met name de heer Kramer die heeft geschetst aan het begin van deze vergadering. Dus daar ben ik benieuwd naar. En daar zullen wij in, uh, in de tweede termijn uh, een, een standpunt uh, hierover innemen. Ja. Dank u wel. Ik ga naar GroenLinks. De heer Algemani. Ja voorzitter, wat ons betreft, uh, hoe minder ik hierover zeg, hoe beter. Ik wil graag bouwen. Ik ben trots op de ondernemers die met z'n allen hiervoor zorgen... dat wij ook aan onze, aan onze ja, plicht om woningbouwen te, te, te kunnen voldoen. Dank daarvoor ook aan die ondernemers. Uh, ook aan de corporatie die ook het initiatief neemt om hier uh, ook echt in mee te gaan doen. Iets, iets wat echt belangrijk is voor zandvoorters, voor jonge zandvoorters in het specifiek. Uh, ik kan niet wachten tot ik eindelijk een eigen huis heb. Uh, en misschien maakt dit project het iets, uh, iets meer mogelijk. Um, en voor de rest, dit, adem, of dit project ademt hoe wij als Landvoort moeten omgaan met, uh, met onze, onze schaarse ruimte. Duurzaam, groen uh, en mooi. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar het CDA. Wie kan ik het woord geven? Ja, voorzitter. Dank u wel. Um, nou, de, het is goed dat de wek, wethouder hier vanavond uh, melding van gemaakt heeft. Nou, dat hij het zelf uh, uh, ontdekt heeft. Uh, ik heb begrepen dat het uh, geen consequenties heeft voor de... Uh, voor het plan verder, die in ieder geval op dit moment belangrijk zijn of van invloed zijn uh, op het hele proces. Uh, en uh, ja, dit kan, uh, dit kan gebeuren wat het CDA betreft. En we hebben daar uitgebreid over gesproken in de commissie, ook al veel eerder, uh, aan de slag daarmee. En uh, goed dat die ondernemers uh, uh, daarmee aan de slag willen. Want er zullen het wel van moeten hebben om onze huizen te bouwen. Dus wij zijn voor dit uh, voorstel. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, bouwen van alles zand voor, dus voor iedereen en ook sociaal. Dat was en is onze prioriteit, Partij van de Arbeid, zei het dan in de commissie. Uh, we hebben mooie woorden uh, de, uh, altijd gezegd over hoe belangrijk het voor ons is om te bouwen. Maar het, onze woningzoekenden hebben meer aan onze daden. En dit uh, is het zoveelste project deze raadsperiode. Curidex gaat 300 woningen toevoegen. En dat is serieus maak, werk maken van, van wonen voor onze woningzoekenden. Nou, een collega Mettens gaf het al aan. Alles valt en staat met uh, de wil tot samenwerken. En de eigenaar van deze grond nogmaals hebben dat heel goed begrepen. Een compliment. Wat ons betreft kan de schop in de grond. Dank u wel. We hebben er alle vertrouwen in dat dat goed komt. Dank u wel. Ik ga naar de VVD. Wie kan ik het woord geven? Dank u wel, uh, voorzitter. Ook de VVD is erg enthousiast over woningbouw. Het is broodnodig en zeker uh, zo'n ontwikkeling hier waar uh, in flinke aantallen gebouwd gaan worden, uh, staan wij heel positief uh, tegenover. Um, toch uh, sluit de VVD zich wel aan bij de, uh, uh, de opmerkingen die de heer Deen uh, net maakte. Um, ik vind de, op de mededeling van de heer Bluis in het begin van deze vergadering wel verontrustend. Want het lijkt mij, maar goed, ik, ik wacht zijn toelichting graag af. Toch best een, een majeure wijziging. Van, uh, half verdiept parkeren naar, uh, of van, uh, van ondergrondsparkeren naar half verdiept. Dat maakt uit voor de uitstaling van een, uh, van een uh, groep gebouwen. Dus het is niet zomaar een kleine wijziging, lijkt mij, maar dat is best groot. En uh, wat ook vervelend is, dat, dat dit natuurlijk de tweede keer is, dat eigenlijk vlak voor een vergadering op dit dossier uh, de stukken wijzigen. En dat. Uh, dat voelt ook niet heel goed, uh, voorzitter. Dus ik wacht graag die discussie over dit uh, onderwerp even af. Dank, dank, u dank u wel. GBZ, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, ik, ik ben eigenlijk hoogst verbaasd over de, de hele discussie. Uh, ik loop al wat langer mee, zoals u weet. En ik weet niet beter als we daar altijd... ...gesproken hebben over niet helemaal de grond in, maar half voor de, voor de parkeergelegenheden. En dat strookt ook helemaal met de impressie die ik hier voor mij heb, die het omslagblad is van, van het hele document. Je ziet daar heel duidelijk de, de witte figuurtjes, die moeten een trappetje op om, om bij de woningen te komen. Dat doe je niet voor niks. Dat, dat is al duidelijk daar al de opzet geweest van dat het half verdiept parkeren is. En zou dat he, he, helemaal ondergrond zijn, dan hoef je geen trappetje op om bij de woningen te komen. En dan heb je geen schuine gedeeltes. Dus ja, ik begrijp de hele discussie niet. Het lijkt er een beetje op alsof we weer wat willen zoeken om maar de bouw tegen te gaan. Maar Gbz wil gewoon een keer die schop de grond in en die drie woningen realiseren. Gewoon gaan dank u wel D66 voorzitter ja. uh, um, ik... nou in ieder geval uh... voorzitter ik zie een interruptie, ja de heer Hendricks ik zie u af en toe zo ja nee dat, dat en snap en ik daarom, even, of... <laughs> daarom begon ik ook vast te zwaaien of zo daarom begon ik ook vast te horen te kletsen los van het zwaaien de heer Hendricks nee, dank voorzitter um, ik wil graag niet een interruptie maken maar een punt van orde uh, ik wil uh, mevrouw van der veld verzoeken om haar uh, insinuatie terug te nemen dat uh, partijen naar een argument zoeken om te vertragen. Want volgens mij gaf iedereen hier aan de woningbouw enorm belangrijk te vinden. Dus ik hoop dat zij die woorden terug wil nemen. Um, nou, nee, ik neem geen enkel woord terug, want dat heb ik totaal niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat partijen hun argumenten zoeken om dat niet door te laten gaan. Dus dat ga ik niet terugnemen ook. De heer Deen. Ja, we kunnen wel even terugluisteren, maar mevrouw Van der Veld zegt net... Precies de woorden die, uh, die de heer Hendricks herhaalt. Nou, gaat u maar nee, even terugluisteren. Nee, nee, we gaan niet terugluisteren, luisteren, daar heeft gaan. u morgen alle tijd voor. Uh, voorzitter, uh, meneer, als, ik, als mevrouw Van uh, die woorden niet even gezegd, hoeven ze ze voor mij niet terug te nemen. Dan ik is het ook dat dat ze bedoeld niet heeft. dat ze dat niet op die manier gezegd heeft. En nogmaals, u staat u vrij om morgen. Uh... Uh, voorzitter, ik wilde juist aangeven dat ik dat heel fijn vind om te horen. Dat zegt u, Als mevrouw van der Veld die woorden niet heeft gezegd, dan hoeft zij ze natuurlijk ook niet terug te nemen. En dan ben ik heel blij dat zij niet andere partijen van vertragingen heeft beschuldigd. Ik, ik okay. heb haar dat net horen zeggen. Dank u wel. D66, de heer van morgen. Ja, ik was al begonnen. Hulde aan de ondernemers en om uh, um de vaart erin te houden. En, uh, en prachtig uh, dat die uh, woningbouw uh, onze kant op komt. Alle steun van ons. En uh, het is ook goed om die planning te zien. Ook hier is uitstel verschrikkelijk. En uh, we hebben eerder versnelling nodig in plaats van uh, bureaucratische tijgers. Kinkjes in de kabel. Die voor ons onbespreekbaar zijn om dat tot vertraging te laten leiden. Wethouder, los het op. Het staat trouwens overigens wel gewoon goed in die concepten. Hè? Dus uh, uh, laat het geen misverstand zijn. Dus uh, nogmaals, onbespreekbaar dat het tot vertraging kan leiden. Los het op. Meneer Drommel, fractie Drommel. Ik zou niet zeggen. Oh nee, niet. Ik het wel gedaan, ja. maar ik, ik nee, ga toch nee, straks. U heeft helemaal gelijk. Ja, dus uh, excuus daarvoor. Dan uh, tenslotte naar de. Oudere antwoord, voor het Kramer. Ja, voorzitter. Allereerst even een antwoord op mevrouw Van der Veld. Inderdaad is er een trap nodig, want bij blok 1 en bij blok 2 is er een bovengrondse parkeeroplossing. En dat kan je makkelijk zien op de tekening. Maar eh, ik zal niet herhalen wat ik bij de inleiding heb gehad. Ik zou alleen aan de wethouder willen vragen of hij eh, zeg maar een toezegging kan doen... ...om uh, deze aanpassing uh, die hij net uh, verwoord heeft... ...en waarvan hij uh, zeg maar van mening is dat die uh, geen consequenties heeft... ...of hij dat kan laten verwerken in het stuk... ...en dat wij dan alsnog het stuk over twee weken uh, gecorrigeerd kunnen ontvangen... ...met een advies ook van de stedenbouwkundige erbij. En dan uh, is dit voor mij even uh, uh, dat... Uh, voorzitter, ik, ik, uh, ik zou ook als volgt uh, begonnen zijn uh, vanavond. En dat uh, zal ik nog maar eens herhalen dat Openzet zeer enthousiast is over de huidige opzet en de voorgestelde kwaliteitseisen. Waarbij een van die kwaliteitseisen het ondergronds parkeren was. Want uh, dat is natuurlijk uh, uniek als je dat kan realiseren op deze locatie. Maar helaas. Uh, voorzitter, we hebben nog wel twee vragen aan de wethouder. Ten eerste is het uh, in de beantwoording op een van onze vragen. Uh, wat het uh, hoogte is van het financieel risico voor de gemeente is als het volledige project niet wordt gerealiseerd, dus uh, maar een aantal fases, is het antwoord op dit moment is alleen het risico bekend, maar geen bedrag. Vervolgens staat in het raadstuk dat uh, in het kader van het stimuleren van de woningbouw wordt het financieel risico als aanvaardbaar gezien. Uh, misschien uh, aan de wethouder of u ons bij benadering kan vertellen wat het uh, financieel risico voor uh, de gemeente te zijn de tijd zou kunnen zijn. Uh, en dan als tweede voorzitter... Uh, dat is uh, denk ik een, uh, van een andere uh, orde. Dat is uh, als je de, de, de pers leest en ook uh, kijkt. Is tikstof momenteel voor nieuwbouw in de provincie Noord-Holland, maar in heel Nederland, een zeer groot probleem uh, op dit moment aan het worden? En uh, diverse bestemmingsplannen, en het stond goed omschreven ook in de vastgoedstukken van Kastrikum uh, tot en met uh, Katwijk, uh, staan hierdoor op losse Schroeven in verband uh, ook met de ligging in uh, Natura 2000. Er is uh, recent een uh, nieuwe berekeningswijze. En de vraag is: uh, is dit project nu doorgerekend op stikstof? En uh, krijgen we straks niet een vertraging uh, die we ook hebben gehad bij het Kedemar Hart. Uh, dat we anderhalf jaar vertraging krijgen in verband met stikstof? Ik hoor graag. Dank u wel. Dat was de eerste termijn van de Raad. Dan ga ik naar de wethouder, die moet nog even inloggen. Dat is nu gelukt. Het woord is aan de heer Bluis. Digitaal gaat het weer anders, hè? U dus nee, was er net aan gewend. Ja, ja Dank u wel. Eh, eerste termijn. Eh, ja, nogmaals, ook naar de PVV. Ik vind het echt heel vervelend dat dit gebeurt. En uh, nou, ik ben acht jaar wethouder, dit is echt de eerste, nou ik zeg het toch gewoon grote fout die, die gemaakt is in het stuk. Uh, maar ja, het is gelukkig op tijd nog ontdekt, want anders had ik, had ik me helemaal, had ik me echt uh, nou, diep voor ons moeten verontschuldigen Maar ik ben blij dat het ontdekt is en dat het aangepast wordt. Maar het komt ook een beetje door het feit, er wordt door meneer Hennis gezegd, Ja, het is de tweede keer. Nee, het is de eerste keer. Want ik had, dat heb ik net al een keer uitgelegd, ik zal het nog een keer aan u uitleggen. We, we hadden afgesproken dat ik nog een aantal wijzigingen moest doorvoeren. Alleen dat is niet goed intern met elkaar gecommuniceerd, waardoor u het niet heeft gekregen. Terwijl ik ervan uitging dat u het wel had gekregen. Maar dat, daar gaat het niet om. Dus het is, maar dit is echt gewoon een omissie. Dus nogmaals mijn excuus daarvoor. Maar dan pak ik toch maar even terug wat u zelf heeft besloten. U heeft besloten een, een stedenbouwkundige visie. En die stedenbouwkundige visie, daar staat alles met half ondergronds gebouwd. Allemaal doorgetekend en gedaan. Dat is ook allemaal doorgerekend. Steeds doorgerekend. Eerst in de basis. Er is ook een sessie met u geweest waar we het er ook over hebben gesproken. Er zijn... Ook nog, er is nog één vraag die opstond van de heer Kramer... naar aanleiding van, ja, maar wij hebben nog steeds geen antwoord gehad. In december heeft u uh, gevraagd aan de wethouder en het college... Uh, is, is dit financieel haalbaar plan? Daar hebben we antwoord op gegeven. Daar heb ik nooit meer wat, niet op teruggehoord dat u daar geen vertrouwen in had... dat het financieel haalbaar was. Dus wat dat betreft is daar ook antwoord op gekregen. Dus wat dat betreft uh, is het plan... Past het op hetgene wat, we, wat u als kaders heeft gesteld? Interruptie van de heer Kramer, meneer Bluis. Ja voorzitter, eh, wat mij betreft hoeft de wethouder niet terug te kijken. Want dit is gewoon een nieuw voorstel dat wij hebben gekregen ter besluitvorming. En het kan best zijn dat hij in die tussentijd tot een andere conclusie is gekomen. Of de stedenbouwkundige om de kwaliteit te verbeteren middels eh, ondergronds parkeren. Dus eh, in die zin eh, heeft hij gelijk dat het in eerdere stukken stond. Vandaar ook dat ik zeg dat ik eh, ongelooflijk trots was op die eh, verhoging van die kwaliteitseisen middels met eh, ondergronds parkeren. Verkeren. Ja. Heer ja, maar daar heb u gelijk. Ik heb u daar misschien wel inderdaad op het verkeerde been gezet. En nogmaals, excuus daarvoor. Dus, maar, maar ik denk, geef nog even antwoord op die vraag over die, die financiën. Dus, dus ja, het plan is daar dus op gebaseerd. Uh, de stikstof. Ja, dat, dat, gaan we, dat gaan we natuurlijk nu... Uh, we gaan de volgende stap zetten. Daarom heb ik ook voorgesteld. Laten we het eerst aan de raad voorstellen dat we verder gaan met het plan. Ja, dat, want, want wij hadden dit ook uh, als college kunnen beslissen. Nee. We, en dan gaan we volop aan de gang. En dan gaan we dus die stikstofberekeningen doen. Niet op het moment dat we een... ...een, een, een goedgekeurd bouwplan hebben, want we moeten nog een bestemmingsplan maken. Dus we kunnen nu inderdaad ook aan die kant die, gelijktijdig met de verdere onderhandelingen met de eigenaren om te komen tot gefaseerde invulling. En ik heb ook trouwens recentelijk vernomen dat er naast prewonen ook echt uh, gebieden zijn die ook snel willen ontwikkelen, die eigenlijk gelijk willen optrekken met, uh, met, met pre-wonen. Dus dat, dat is heel positief. En dan pakken we di direct natuurlijk dat stikstof op. Dus ik hoop dat het juist niet tot extra vertragingen leidt. Ik hoop juist dat op het moment dat wij het bestemmingsplan gaan vaststellen dat we dat ook allemaal goed in de lijn hebben. Dus we gaan op meerdere sporen tegelijk uh, uh, het, het proces in. En qua risico's meneer Deen uh, ja. Interruptie van de heer Deen ja, dank u wel voorzitter. Ja, heel blij met deze woorden uh, van de heer Bluis, want op vertraging zit, zit niemand natuurlijk te wachten. Dat mogen duidelijk zijn. In het, in het kader hiervan uh, zien we ook dat landelijk steeds meer problemen ontstaan met dit soort projecten uh, qua aansluiting op elekt elektriciteitsnetwerken. Uh, en de capaciteit met name daarvan, is het verstandig om daar ook... Uh, ...goed op voorhand naar te kijken... ...zodat we niet uh, daar nog met verrassingen uh, komen. De ja, heer dat Ja, dat, dat nemen we mee. Maar voor zover ik heb begrepen... ...hebben wij wel een beetje met die Formule 1 geluk gehad... ...dat op tijd uh, extra naar zand voor de elektra's Maar ook dat nemen, dat nemen we mee. Dank u wel voor die opmerking. Dan nog ten aanzien van uh, de, de laatste... Dan ...over uh, de, de, de risico's. Wat is een aanvaardbaar risico... Ja, in dit geval uh, is een aanvaardbaar risico dat, dat als er een, een nadelig verhaal is, dat we bijvoorbeeld, uh, omdat we meer dan 100 sociale huurwoningen bouwen, dat we daar een deel van dat, dat bedrag kunnen inzetten om dat risico af te dekken. Nou, dan zeg ik, dan is dat een aanvaardbaar risico, want we hebben juist dat fonds in het leven geroepen om ook sociale ...woningbouw te kunnen realiseren. Nou, dan is dat valt zeker met de middelen die we nog in het fonds hebben zitten... zo'n 1,7 miljoen, is dat een aanvaardbaar risico. En ik heb, ik heb altijd wel, wel eens gezegd op het moment... Uh, ...die 2 miljoen is, is goed per woning 10.000 euro ongeveer. Dus dan kan je 200 woningen en dat, die willen we ook realiseren. Nou, volgens mij valt dit binnen die, die bandbreedte van... ...wat er nog geregeld moet worden. Maar we gaan nog verder rekenen. Er zijn al een heleboel rekening-exercities geweest... ...maar dat is het aanvaardbare risico. Zo moet u dat zien. Ik dank u. Dank u wel. Ik ga terug naar u als raad. En ik start weer bij de heer Deen, PVV. Gehoord de antwoorden van de wethouder. Ja, en gehoord hebben die antwoorden zijn wij akkoord, voorzitter. Er moet snel en veel gebouwd worden. Dank u wel. Dank u wel. GroenLinks. Ja voorzitter, wij waren al akkoord en het zouden vorige jaar niets aan veranderd. Want wat de heer Deen zegt is terecht. Er moet snel gebouwd worden voor Zandvoort. Ik kijk even verder bij handopsteking wie er nog behoefte heeft. Ik zie de heer Kramer. Ja voorzitter, kan de wethouder nog toezeggen om ons eventueel consequenties van deze aanpassing ondergronds op deze tekeningen... dat we zo een nieuwe set krijgen binnen twee weken? Een rondje af bij tweede termijn. Nog andere mensen voor de tweede termijn bij handopsteking. Dat is niet het geval. Ligt er nog één concrete vraag in de richting van de wethouder. Ja sorry dat was ik vergeten te beantwoorden. Ik nee dat, dat krijgt u. Uh, we, we zullen het aanpassen. En we zullen ook, uh, dan ook direct wat fotootjes wat aanpassen. Zodat ze ook er goed bij passen. Daar heb u, Dank u wel. recht gelijk in. Dus dat komt snel mogelijk naar u toe. kan eventueel wat verduidelijkt worden naar de hand. Dus we kunnen wel die, die tekstpassage, als we nu bijvoorbeeld al de aspecten die tekst wijzigen, zoals voorgesteld, dat kan. Maar verder, ja, verder is het dan alleen de duidelijkheden. Nou, dat is, daar staan we. Maar volgens mij is de toezegging van de wethouder duidelijk... en is uh, het nou, helder dat wat er uw kant op komt echt inzicht geeft... Uh, en is de strekking van wat we met elkaar nou, hier hebben besproken volstrekt helder. Dus, ik wil wel zeggen wat we gaan veranderen, hoor. Dat is niet zo ingewikkeld. Ja, maar de G4 heeft gelijk. U kunt niet in het voorstel wat we nu vaststellen... Okay. kunnen wij met elkaar nu wijzigen. Nee. Dus wat wij doen, wat u gaat doen... is een verduidelijking geven op het voorstel... wat voldoet aan de discussie die we hier met elkaar gevoerd hebben... naar aanleiding van de inbreng... Van u als in de eerste termijn en de wisseling die wij hier in de raad hebben gehad. Dus dat is in ieder geval de toezegging die u gedaan heeft. Uh, de één ja, één tekst, wijziging. ik kan nu mondeling doorvoeren. Dat is de tekstverandering van. Verdiend half... ja, dat klopt. Zullen... Ja, de, ja. Dus er wordt hier gewoon uh, uh, mondeling een stukje tekst geamendeerd. Ja, dan probeer ik het echt even helemaal. ...duidelijk te hebben, met dank aan de heer Van Driel... ...dan gaan wij over tot stemming van dit voorstel. Wie is voor dit voorstel? Kijk, dat is mooi, dat is met algemene stemmen aanvaard... ...en dan is daarmee het voorstel vastgesteld. Dan zijn wij bij het laatste bespreekstuk van vanavond... ...maar niet het minste. Dat is het bestemmingsplan Bentvelds. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Bentveld gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. De portefeuillehouder in kwestie is mevrouw Verheij. Zij is bezig deze kant op te komen. Er is aangekondigd een amendement van de oudere partij Zandvoort en een motie van de partij van de arbeid en... Gezien de moris van deze raad geef ik daarmee als eerste het woord aan de OPZ. En daarna aan mevrouw Koper. De heer, ik weet niet wie het woord voert, de heer Kramer. De heer Kramer. Dank u wel, voorzitter. Eens even kijken. Um, in ieder geval de wethouder bedankt voor uh, nog de aanvullende vragen die uh, wij gesteld hebben. En... Um, ik zal nu uh, direct overgaan tot het uh, lezen, voorlezen van het amendement. Dat is ook tevens onze inbreng voor, deze, voor dit agendapunt, voorzitter. Uh, Overwegende de dat een raadsvoorstel voorligt om het bestemmingsplan Bentveld vast te stellen. Een plandeel van het bestemmingsplan Stal de Nadelhof aan de Zuidlaan 51 betreft. De eigenaar van de manege de pachtovereenkomst heeft verlengd tot 2028, maar tevens heeft besloten de bedrijfsactiviteiten te zullen beëindigen, omdat de eigenaren er vijf vrijstaande woningen deels voor eigen gebruik willen laten realiseren. Door velen is geweest op de maatschappelijke functie en het belang van de manege welke algemeen wordt erkend. De eigenaren hebben aangegeven dat de beseffen maar nu, na vele jaren, een ontwikkeling in hun eigen belang prevaleren. Verder overwegende dat, voorzitter. Tijdens de jongsleden raadscommissie door insprekers op een aantal aspecten is gewezen die naar hun mening in tegenspraak zijn met de eigen gemeentelijke en of provinciaal beleid die niet of onvoldoende zouden zijn onderzocht of waarbij een verouderde rekenmethodiek zijn, zou zijn gebruikt. Voorzitter, even een. Tussensin een aantal van deze punten zijn opgehelderd in de beantwoording. Behoudens die van de stikstofdepositie. Want daar is een nieuwe rekenmethodiek vanaf januari jongsleden. En die is hier niet gehanteerd. Voorzitter, ik ga verder. Er geen tijdsdruk of noodzaak is om in zaak het plandeel... dat ziet op de ontwikkelingen aan de Zuidlaan 51... nu een besluit te nemen. Vele hebben aangegeven... ...dat het maatschappelijk belang van menegestal Stal de Nadelhof... ...een extra inspanning vraagt om de manage in Zandvoort of omgeving te behouden. Het aanbeveling verdient de nog bestaande bezwaren en mogelijkheden voor het behoud van de manegefunctie voorafgaand ...voor afgaand aan een besluit over het plandeel Zuidland 51 te onderzoeken. Het besluit, voorzitter. Het bestemmingsplan Bentveld vast te stellen met uitzondering van de ontwikkeling aan de Zuidland 51... Het college op te dragen het te onderzoeken of de manegefunctie in zandwoord of omgeving behouden kan worden. Voorzitter, mede ondertekend door OPZ en VVD. Dank u wel. Dank u wel. Dan zoals aangekondigd is het woord aan mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter. Net als de oudere partij hebben wij eh, onze zorg over de maatschappelijke consequenties. En het feit dat eventueel een streep door de bestemming manege gaat. Eh, hebben we dan de politieke discussie ook vanuit dat brede maatschappelijk belang goed gevoerd. En wat ons betreft gaat het ook eh, om bijvoorbeeld het gezondheidseffect van contact met paarden in de natuur. En dan refereren we aan de inspreker huisarts Fischer. Die verwoordt het heel helder. In coronatijd is men anders gaan denken over eerste levensbehoeften als zijnde sport en bewegen. En zij vroeg zich af of het niet strijdig was met het provincieakkoord met Zandvoort in Beweging en Positieve Gezondheid. Nou, voor Partij van de Arbeid en Gevoelige Snaar. U kent onze positie, dus ik stel voor dat ik verder uh, de motie voorlees. Um, en vervolgens heb ik nog één vraag en dat gaat over um, als de bestemming wel op deze manier um, doorgaat. En nog een technische vraag. Tenminste niet een, een, een procedurele vraag. De motie. Overwegende dat de wens van de eigenaar is om de grond anders te bestemmen. En de manege definitief zal verdwijnen. En daarmee ook paardensport. Ik doe het eventjes een beetje in het kort hoor. Uh, dat ook manege rug ophoudt ophouden bestaan. En dat in coronatijd meer duidelijk is geworden sport en bewegen tot de eerste levensbehoeften En dat daar daarvan grote positieve gevolgen zijn zowel mentaal als fysiek en de gemeente zandvoort in het gezondheidsbeleid en preventieakkoord en met het uitwerken van de motiekansen voor kinderen vaststel dat een integrale aanpak van preventie nodig is en het contact met dieren ...en de natuur extra van extra toegevoegde waarde is voor kinderen. Nadat nou, de maatschappelijke waarde van paardensport en contact met paarden door vele betrokkenen wordt onderschreven, ...en dat paardensport tot nu toe geen plek heeft in het gezondheidsbeleid, het sportbeleid en dus ook niet in het preventieakkoord. Dat de gemeente geen partij is in het gebruik van de grond, maar wel een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om gezondheidsbeleid en sportbeleid... Draagt het college op te onderzoeken om paardensport op te nemen als onderdeel van gezondheidsbeleid en sportbeleid. En welke mogelijkheden er zijn om paardensport te behouden en te versterken binnen Zandvoort en Bentveld. Was getekend, en daar nou heb ik hem voorbij zien komen en ik zag een aantal mede ondertekenaars als ik het uit mijn hoofd zeg: GroenLinks, D66 CDA de fractie Drommel. En GBZ, ben ik. Um, dan had ik nog een vraag over hoe gaan we nu verderen. Want um, um, de, de fractie van OPZ geeft een, een voorzet om um, met het amendement... om te zorgen dat de discussie nog niet afgelopen is met elkaar. Nou, we delen de zorg. Um, ik zou dan graag van de wethouder willen horen... hoe de juridische uitvoerbaarheid van dit voorstel is van de OPZ. En dan had ik in de commissie nog een vraag gesteld over... De groenstrook en de inritten van eventueel de geplande woning, mochten we met elkaar straks besluiten om dit bestemmingsplan aan te nemen. Dan wil ik mijn zorgen nog even uiten of daar de groenstrook toch niet gebruikt wordt voor verkeer. Want dat is iets wat heel erg onwenselijk is. Dat was het, voorzitter. Ik dank u vriendelijk. Dank u wel, mevrouw Koper. Ik ga naar D66. De heer Hermser. Ja, dank u wel, voorzitter. <kijf> het is een. Uh voor zowel denk ik, de commissie als een aantal partijen hier... maar ook al binnen onze fractie een, een, nou, laten we zo zeggen, een, een, een behoorlijke discussie geweest. Ook intern. Um, want er speelt er gewoon heel veel uh, emotie mee in, in, in zo'n beslissing. En waar, en waar gaat het feitelijk over? Feitelijk gaat het gewoon over de vaststellen van een bestemmingsplan. En ook um, over grond die niet van de onze is. Um, dat maakt het dus dan ook uh, zakelijk gezien... Eigenlijk heel simpel, namelijk het besluit nemen tot. Emotioneel gezien de druk van de rijders, eh, overigens niet van de eigenaressen en ook niet van de eigenaars van de grond. Je merkt dat er ook nog wel het enige bevoegdheid is om dat open te laten tot 2028. Dat lezen we overigens ook in het amendement terug en ook in de motie die wij dan mede hebben ondertekend voordeel van het feit dat de inspraak is geweest uh, is inderdaad het feit dat er niet over paardensport wordt gesproken binnen het sportbeleid dan wel het preventiebeleid. Dat was voor ons ook iets nieuws. Het is voor mij sowieso persoonlijk heel nieuw dat we minimaal drie, drie manesjes hebben in Zandvoort. Uh, voor iemand die de paardensport niet zoals dusdanig kent en eigenlijk alleen vanuit, uh, vanuit mijn kinderen alleen hockey kent en kickboksen, is dit inderdaad wel een, een, is dat, is dat een apart om te weten dat, dat je dat dan hebt. Uh, maar wat dat er gaat, is er dus blijkbaar ook wel wat animo voor. Dus we zijn ontzettend blij dat het gebeurt. Uh, wat betreft het amendement, ik, ik proef ook wel de, de bereidheid zeg maar, om erover na te denken uh, wat dat kan. Uh, maar de vraag is ook inderdaad juridisch. De, uh, mevrouw Koper van de PvdA stelt het natuurlijk ook al. Maar wij kunnen uh, de Zuidlaan 51 en de Laan niet los van elkaar zien. Althans vanuit het juridisch aspect. De vraag is ook, is dat, is dat juist? Is dat een juiste constatering? En ik heb het gevoel... Maar goed, dat is het vervelende met dit soort bestemmingsplannen. Als je geen jurist bent, de heer Stefan weet het waarschijnlijk ongetwijfeld beter. Maar als het gaat om het niet vaststellen zeg maar, van een gedeelte van een bestemmingsplan. Dus terugvallen dan op het oude bestemmingsplan met een nieuw bestemmingsplan erbovenop. En een visie die we ook al hebben vastgesteld. Is dat dan houdbaar? gevoel zegt van niet. Maar ik zou dat graag nog wel even willen laten testen bij de wethouder. Dank u wel. Dank u wel meneer Hermsen. Ik ga naar de VVD. Wie kan ik het woord geven? Dank u wel, dus. voorzitter. Ja, de heer Hermes zei wel treffend. Voor ons ligt puur technisch gezien gewoon een bestemmingsplan uh, Ligt voor ons. Met daarin opgenomen een wijziging uh, van een stuk grond van manege naar woningbouw. En zoals tijdens de commissie aangegeven is de VVD tegen die wijziging, wij zijn voorbehoud van de manege. Om die reden hebben we ook het amendement van OPZ mede ondertekend, wat ervoor zorgt dat uh, dit stuk grond niet wijzigt van bestemming. Uh, mocht dit abonnement worden aangenomen, kunnen we dan ook voor het bestemmingsplan uh, stemmen. Uh, mocht dat niet worden aangenomen, is het oude bestemmingsplan wat ons betreft beter. Dus zullen we uh, tegen het voorstel stemmen. Dus, uh, dat was het kortste wat ik het kon maken, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar het CDA. Wie kan ik het woord geven? Meneer Mettes. Dus. Ja, dank u voorzitter. Uh, nou, ik heb erg veel waardering voor wat er in de commissie gebeurd is. Als het gaat om uh, de dilemma's uh, die naar voren gekomen zijn daar... Uh, die kwamen uh, fantastisch in beeld en in woord uh, goed uitgedrukt en uh, daar hebben wij heel veel aan gehad. In ieder geval geldt dat voor het CDA, uh, maar tegelijkertijd uh, uh, ook lastig, maar daar zitten wij hier voor. Wij zitten hier om belangen af te wegen uh, en dat uh, speelt hier een rol. Het CDA uh, gaat niet herhalen wat eerder gezegd is als het gaat om het uh, amendement. Uh, wij hebben onze twijfels of dat juridisch uh, kan. Uh, wij zijn uh, wel van mening uh, dat, die, dat de paardensport en de motie, die ondersteunen wij dan ook van harte. Dat daar eens naar gekeken moet worden of dat niet past in het brede aanbod van sport voor Zandvoort en ook in het kader van gezondheid. Dus dat ondersteunen wij uh, zeker. Uh, en ik denk niet dat het de juiste weg is in het amendement. En ik uh, wacht even af uh, wat de wethouder daarvan vindt. Uh, ik heb eventueel er wel gedacht over. Dank u wel. Ik ga naar de PVV, de heer Van Tichelen. Ja, ik ben er ook nog, voorzitter, dank u wel. Uh, geen lang verhaal van ons, uh, voorzitter. Uh, wij focussen ons op waar het hier vanavond uh, de facto om gaat, en dat is een wijziging van een bestemmingsplan. Nou, uh, wanneer verander je een bestemmingsplan? Uh, daar moet een aanleiding voor zijn. Nou, bijvoorbeeld, als de reden voor een eerder gekozen bestemming is komen te vervallen. Ten aanzien van het perceel Zuidlaan 51 in Bentveld stellen wij vast dat dit niet het geval is. De in de jaren 60 gemaakte keuze lijkt ons nog steeds een juiste. Ook kan het gebeuren dat de behoefte onder de bevolking aan de bestemming geheel of in belangrijke mate is verdwenen. Ook dat is hier niet het geval. Verder kan er sprake zijn van zwaarwegend algemeen belang als aanleiding om tot wijziging over te gaan. Ook dat is hier niet het geval. Voorzitter, met dit onderdeel in dit wijzigingsvoorstel uh, kunnen wij hier onze goedkeuring uh, niet aan hechten. Uh, zo eenvoudig is het. Ten aanzien van het amendement van, ingediend door de OPZ, hoewel we er sympathiek tegenover staan en de gedachtegang kunnen volgen, vinden wij het onjuist om iets dat in de open haard thuis hoort in de koelkast te leggen. Ten aanzien van de motie van de P van de A, ja, die gaat over gezondheidsbeleid en sportbeleid. Dat staat vandaag niet op de agenda. Bij het voorstellen van de agenda hebben wij dit ook niet toegevoegd. Laten we ons de focus richten op waar het vandaag over gaat en dat is gewoon wijziging bij Dank u wel, voorzitter. Het woord is aan GroenLinks, de heer Elgebari. Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Ik vind dit voor mijn partij, uh, eigenlijk na uh, de Formule 1 uh, besluit dat wij hebben genomen, een, een tweede groot dilemma. En, en het werd heel goed geschetst in de commissie. En ik, ik denk ook dat uh, de commissie heel erg recht doet aan, aan hoe precair deze discussie is. Iets, iets wat heel erg belangrijk is voor een deel van, van onze bevolking. En ik wil ook graag de wijkfunctie van de meneesje aansteppen. Want ik denk dat die misschien ook uh, nog wel een beetje ondergesnild is. Die meneesje al daar heeft ook echt een functie voor de bewoners in Bentveld. En dat is een functie waarvan GroenLinks zegt dat die in principe behouden moet blijven. Dan de motie paardersport uh, die mevrouw Koper uh, aandraagt aan, aan en waar wij uh, mede hebben ondertekend. Is, is een ander mooi iets van die commissievergadering. Want helaas... En uh, het ligt ook een beetje aan mezelf. En voor mij zei de heer Hermsen dat ook. Uh, als ik zijn woorden vrij mag interpreteren. Uh, heeft de paardersport waarschijnlijk niet echt in ons blikveld gelegen. En dat is onze schuld. Is onze schuld als Groening zijnde. Uh, en uh, ik de ben dan ook de, de insprekers die juist het belang van paardensport aan ons hebben duidelijk gemaakt. De laatste tijd zeer erkentelijk dat ze dat hebben gedaan. Uh, want daardoor kunnen wij nu eens echt gaan nadenken over paardensporten Wat dat zou kunnen toevoegen aan, uh, aan Zandvoort. En ik denk dat het elke toevoeging een mooie toevoeging kan zijn. Dan wat betreft het amendement. Um, ik ben heel erg bedoeld, net als de vorige sprekers, naar wat de wethouder daarvan vindt. Uh, en uh, wat daarin mogelijk is. Uh, en op basis daarvan uh, maak ik bekend wat ik wel of niet ga doen. Um, en dan nog iets anders. Ik, ik vind het ook moeilijk, want... Wij weten met z'n allen dat de, de komende jaren, de komende zes jaar, er in principe nog niets zal gaan veranderen. De Malaysia zal op dat moment altijd nog blijven bestaan tot 2028, want zolang we loopt in ieder geval het huurcontact nog. ik hoor allemaal geroezemoes achter me, erg afleidend, maar goed. Um, we weten in ieder geval dat het tot 2026 blijft blijft, blijft staan en dan, dan komt de vraag bij ons in ieder geval om, omhoog of dan op dit moment daar een beslissing over nemen wel het juiste moment is. Um. En, en dat wil ik eigenlijk in eerste termijn hebben gezegd. We vinden het een hele moeilijk besluit. We zijn ook nog echt helemaal niet uit uh, welke kant we op gaan. Ik ben heel erg benieuwd naar de antwoorden van de wethouder. Maar we willen in ieder geval de wijkfunctie, uh, de functie voor de padersport aan zich. Uh, en de specifieke functie in Bentveld echt benadrukken. En de insprekers onder andere in de commissievergadering nogmaals heel erg danken voor hun mooie woorden over dit stukje Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel. GBZ, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, toch leuk hè, zo'n laatste raadsvergadering en dan zo'n dilemma. Want dat is het. Het is een dilemma. Wij moeten als raad eigenlijk gaan besluiten over iets waar wij niet over kunnen besluiten. Want wij gaan namelijk niet over wat iemand met zijn grond wil. Wij gaan over wat hij met zijn grond kan. De eigenaar van de grond heeft heel duidelijk te kennen gegeven. De kleindochter was daar behoorlijk helder over dat zij stoppen met uh, de, het laten pachten van de meneesje in 2028. Dat houdt in dat die meneesje hoe dan ook zal stoppen daar. Wij kunnen daar als, als raad dat niet tegenhouden. Alleen, wat kunnen we dan als raad wel? Nou, misschien kunnen we als raad stimuleren... dat er op een andere plek uh, een meneesje kan uh, komen. Maar ja, dan heb je weer het dilemma als wij uh, een aantal meters grond hebben, dan willen we daar het liefst bouwen. Dan ga je dat weer krijgen. Misschien is de locatie Rukert die wil stoppen, is dat een optie? Dat zijn dingen die onderzocht moeten worden, maar moet de raad dat nou weer doen? Nee, eigenlijk ook weer niet. Dit is echt een dilemma en ik, ik vraag me af hoe we dit kunnen oplossen. De oplossing zoals gegeven van uh, laat de bestemming... Uh, in het amendement staat eigenlijk uh, de bestemming blijft zoals die is... Dat vind ik dan ook weer niet een goede, maar ik, ik weet ook weer even niet hoe het dan wel opgelost kan worden. Dus ja, ik wil eigenlijk ook het antwoord hebben van de wethouder over het amendement, hoe ze daarmee omgaat, hoe ze er tegenaan kijkt, wat er wel of niet kan. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Dan tenslotte ga ik naar de heer Drommel van de fractie Drommel. Dank u voorzitter. Uh, ik had die, bijna twee weken geleden had ik de gelegenheid om deze commissie voor te zitten. En dan zie je toch zo'n heel dilemma op een andere wijze gebeuren. En dan is de betrokkenheid van de insprekers, allen, alle insprekers, uh, is dan uh, degene wat de meeste indruk maakt. Niet eens zozeer het uh, agendapunt, want eigenlijk is dat gewoon het geschreven papier. Het zijn de emoties die op dat ogenblik... Beroeren en die je ook tot, tot leven dwingen. en kijken van wat moet je er verder mee. En wat wil je er verder mee, en vooral ook wat kan je ermee. En dan begrijp ik ook, en dan kan ik ook heel goed mijn sympathie opbrengen voor de, het amendement wat voor ligt van de OPZ. En ook de ondersteuning, snap ik van de andere partijen. Maar ik heb ook duidelijk mijn twijfel, die ik net ook hoorde: over ja, de legitieme mogelijkheden die je hiermee naar voren brengt. Het is mijn grond, en ik doe op mijn grond wat ik wil, mits het binnen het wettelijke kader past. Dat is het eigendomsrecht wat wij gewoon hier in Nederland hebben. Niets anders en niets minder. Maar toch blijft er dan boven hangen... en dat is vooral ook wat die avond daarboven kwam... dat is het behoud van een sociaal-maatschappelijke functie van dat gebied. Of überhaupt een sociaal-maatschappelijke functie die we dan weg gaan halen... en daar wellicht ook een andere locatie of iets anders voor gaan bedenken. Het sociaal-maatschappelijk gebeuren wat daar leeft gaat weg. blijft over dat amendement wat ingediend is en ook de motie die ik de mede ook ondertekend heb. En ik ben eigenlijk, voor ik dus verder tot een afronding kan komen, benieuwd ook wat de wethouder over het amendement vertelt. Wat ze kan inbrengen over het amendement. Voordat ik, ik ben nog steeds in die spagaat wat ik moet vinden en wat ik moet denken. Dus dank u voor deze eerste gelegenheid en ik bereid me voor op het tweede termijn. Dank u wel. Dan kijk ik uh, naar mevrouw Verhey, aan u het woord. Ja, dank u wel, uh, de voorzitter. En ik herken me in de woorden die velen van u uh, hebben geuit... Dit is namelijk een enorm dilemma. En eh, als we ook terugdenken aan de commissievergadering, wat er toen gezegd is, maar ook de brieven die naderhand nog zijn gestuurd door verschillende betrokkenen. Dan komt dat eh, dilemma ook heel goed eh, ter tafel. Van zowel mensen die voor het behoud van de manege zijn, als mensen die voor het beëindigen daarvan eh, zijn. Eh, Desalniettemin is dit wel het dilemma dat nu voor en eh, waarover eh, de gemeente ook een besluit moet nemen. Eh, een aantal van u hebt gevraagd naar het amendement dat eh, is ingediend door de oudere partij en de VVD. En ook naar de juridische houdbaarheid daarvan. Eh, dat heb ik eh, bekeken en als ik het zo zie, dan klopt dit amendement op een aantal onderdelen niet. Eh, bijvoorbeeld als het gaat om de Zuidlaan 51, eh, dat is onlosmakelijk gekoppeld ook aan de ontwikkeling op de Duinrooslaan. Zonder het een kan het ander ook niet en dat heeft onder meer te maken met stikstof. Eh, meneer Kramer heeft al aangegeven dat een aantal overwegingen... Eh, die genoemd zijn, waaronder bijvoorbeeld hè, de adviezen van de adviescommissie. Die zijn wel degelijk overgenomen. Het is ook niet strijdig met ons gemeentelijk uh, beleid. En ook uh, de stikstofberekening is volgens de regeling natuurbescherming uh, verlopen. Dus dat is ook een aspect uh, wat, uh, wat in ieder geval achterhaald is. Wat ook een ingewikkeldheid is om het op deze manier te doen. Is dat er dan eigenlijk een afzonderlijk... Interruptie van de heer Kramer. Ja, voorzitter, een, een vraagje aan de wethouder. Is het uh, stikstof berekend op basis van uh, de laatste regelgeving die in afgelopen januari is vastgesteld? Want het staat anders benoemd in uh, uw beantwoording van de vragen. De wethouder. Uh, de, de stikstofdepositie is in lijn met de regeling natuurbescherming. Dus het antwoord op uw vraag is dan Ja. Dus het is een, een, een stikstofberekening op basis van de geldende regelgeving. Um, u vroeg daarnaast Dierkamer. naar... Oh, het... nee, maar, uh, uh, voorzitter, laat ik dan aan de wethouder vragen of ze het even wil uitzoeken straks. Of even een onder, ambtelijke ondersteuning uh, krijgt. Of het echt de, uh, de berekening is geweest van afgelopen januari. Want die is een stuk strenger dan uh, datgene wat u heeft gemeld in uw beantwoording. Dank u wel, de wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik neem uw suggestie over, want ik heb het, het scherm hier staan en uh, krijg via WhatsApp ook input daarover. Maar Kamal, uh, de heer Mahie, excuus, is in huis, dus ik zal hem uh, straks vragen, uh, dat straks expliciet nog vragen. Um, ten aanzien van het amendement, wat ik... Um, een nadeel vindt ook en um, wat juridisch kwetsbaar is om het op deze manier te doen is dat je dan eigenlijk nog een aanvullend bestemmingsplan houdt dus je hebt een nieuw bestemmingsplan voor nou ja ik noem maar even 95 deel 95% procent van Zand, van bentveld en daarnaast nog het huidige uh, bestemmingsplan um, en dat maakt het um, dat maakt het wel ingewikkeld uh, allemaal daarnaast um, is ook uh, ja, de juridische vertaalslag. Dus feitelijk, hè, want de, we hebben, alles wat wij doen he, heeft rechtsgevolgen. Laat ik dat voorop stellen. Maar deze uh, luisteren juridisch vrij nauw. Omdat dit ook rechtsgevolgen heeft over wat je... en dat zijn mevrouw Van der goed, wat je wel of niet mag op een bepaalde locatie. En daar moet eigenlijk geen uh, misverstand over zijn. En uh, wat dat betreft is dit amendement uh, juridisch uh, niet houdbaar. Want dat uh, Meneer is wat mij gevraagd werd. Ja, voorzitter, dank uh, voor de uitleg van, uh, van de wethouder dat dit amendement op deze manier uh, lastig ligt. vat ik het nou even samen. Uh, tegelijkertijd denk ik wel dat het op zich wel duidelijk is wat er bedoeld wordt met het amendement. Namelijk, uh, u mag door met de rest van de bestemmingsplanwijziging, maar laat de bestemming van die manege nou uh, gewoon ongewijzigd. Dus op de bestemming manege. Enfin, dat doel is, is volgens mij wel helder kan de wethouder misschien helpen of uh, via de ambtspondensteuning wellicht op welke manier we dat in een juridisch kloppend amendement uh, kunnen krijgen de wethouder um, wellicht is het dan handig om uh, zo direct een schorsing uh, te doen dat we dat met elkaar uh, kunnen uh, verkennen um, er was nog even een aantal inhoudelijke vragen gesteld waar ik eh, graag antwoord eh, op wil geven en dan eh, eh, alvorens daartoe over te gaan. En, mevrouw Koper, u vroeg nog naar de groenstrook. Uh, de groenstrook is geëxpliciteerd als bestemming groen... juist om aan te geven dat daar geen autoverkeer uh, over plaats uh, kan vinden. Dus dat is geëxpliciteerd in dit bestemmingsplan... Uh, om duidelijk te maken dat, uh, uh, dat het een groenstrook is... en het huidige gebruik van die, die strook sluit ook beter aan bij de bestemming groen... dan bij de bestemming verkeer, wat het op dit moment in het huidige bestemmingsplan is. Dus in die zin is er een extra zekerheid opgenomen dat, uh, dat het groen blijft en te voet kun je er doorheen, maar uh, met de auto niet. De afwikkeling van uh, de villa's aan uh, de Duinrooslaan uh, gebied, uh, geschiet via de eigen grond. Uh, even zien... Ja, ik ben even mijn aantekeningen aan het nakijken. Maar volgens mij was dat de enige um, inhoudelijke vraag die um, nog uh, gesteld is. Um, voorzitter, nogmaals. Hè, ik, ik denk dat in ieder in deze zaal het dilemma dat, dat uh, leeft uh, herkent. Maar desalniettemin uh, is het wel aan de Raad om uh, een besluit te nemen. Dank u wel. Ik zie een interruptie van de heer Drommel. Dank u, vriendelijk voorzitter. Uh, het is meer een, een voorstel in plaats van een interruptie, komt wel op hetzelfde neer natuurlijk. Um, Mede aanleiding van datgene wat de portefeuillehouder melde en eigenlijk wat de inhoud van het amendement betreft en mijn eigen zorg. En de zorg die bij meerdere leeft, zou ik een schorsing willen voorstellen. En dat hebben wij voor nodig, denk ik, toch wel tien minuten. En ik nodig daar ook zeker de indieners van het amendement vooruit. U bent dat mijn vraag voor hoe lang u nodig heeft... 10 minuten. en dus, ik, zie u graag, ik zei zeker 10 minuten. Zeker 10 minuten. Nou, dat is en, en een weinig smart namelijk, benadering zeker vanavond, 10 minuten. Dus dat ik ga ervan uit 10 minuten. En mocht u langer nodig hebben dan hoor ik dat graag. Ik schors de vergadering okay. voor 10 minuten.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 That you don't know what you got till it's gone. You'd be a paradise and put up a funkin' life.